Moet met het NWS-journaal. Het lukt de ziekenhuizen toch om meer plek op de intensive care te creëren. Trouw meldt op basis van een rondgang langs ziekenhuizen dat er komende maandag 1250 bedden beschikbaar moeten zijn. 100 meer dan de maximumcapaciteit waar IC-hoofd Dietrich Gommers het vorige week over had. Volgens Trouw lijkt Code Zwart met het opschalen van het aantal IC-bedden vooralsnog niet aan de orde. Bij Code Zwart moeten artsen in het uiterste geval op niet-medische gronden bepalen wie er een IC-bed krijgt. Een meerderheid in de Tweede Kamer roept het kabinet op zo snel mogelijk te beginnen met proefplekken waar alleen coronapatiënten worden behandeld. Door de coronazorg meer centraal te organiseren zou er efficiënter gewerkt kunnen worden. Gewone ziekenhuisafdelingen zouden dan niet meer bij elke coronagolf overspoeld worden door patiënten met het virus. De minister De Jonge zei eerder deze week al dat hij komende winter in een aantal ziekenhuizen als proef speciale covid-afdelingen wil opzetten. Bij succes wordt dat verder uitgebreid. Landbouwminister Schouten roept alle restaurants op kreeften en krabben niet meer levend te koken, maar ze eerst te doden. Er is een Europees verbod op levend koken in de maak, maar tot die tijd moeten restaurants volgens de minister zelf al stappen nemen. Ze zegt dat veel chefs dat ook al hebben gedaan. Volgens Brits onderzoek kunnen ook kreeften en krabben waarschijnlijk pijn ervaren. In de Eredivisie heeft Ajax overtuigend gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-0. AZ won eerder op de avond voor het eerst in bijna een maand weer. Thuis in Alkmaar was de ploeg met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het weer nog. Vannacht is het zo goed als droog. Het kan licht vriezen. Plaatselijk kan het ook glad worden. Overdag eerst droog met wat zon. In de middag bewolkt en regen. En in het oosten in Limburg kan natte sneeuw vallen. Het wordt 3 tot 7 graden. Zaterdag is het grotendeels bewolkt. Met in de loop van de dag opnieuw regen. En dan wordt het ongeveer 6 graden.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 This time I know, I know, I know. There's no looking back. It's on the past. I let you go, you go, you go. The luck we had, it's making me sad, you keep saying You hate me. I let you go, you go, you go. The luck we had, it's making me sad, so I let you. het ritme, het ritme, ritme. van GFM. GFM.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 me high En nee.